Tien uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. President Poetin en premier Rutte hebben afgesproken... dat het Nederland-Rusland jaar zoals gepland op 9 november... wordt afgesloten in Moskou. Mogelijk ontmoeten koning Willem-Alexander en Poetin elkaar. Rutte en Poetin hadden het telefonisch ook over de diplomatieke situatie. Die is gespannen na onder meer de arrestatie van een Russische diplomaat... in Den Haag en de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou.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 Het schip wordt ter plekke gesloopt als het helemaal niet lukt om het weg te slepen. Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft op de slotdag van de wereldbekerwedstrijden in Doha... ook de 100 meter vrije slag gewonnen. Gisteren won ze al de 50 meter. Femke Heemskerk werd tweede en het brons was voor Jeannette Otersen uit Denemarken. Het weer vanuit het zuiden klaart het op en wordt het droog. Het is een graad of 13. Morgen geregeld zon en bijzonder warm voor deze tijd van het jaar. Het wordt 18 tot 22 graden. S'avonds gaat het regenen, ook woensdag en donderdag enkele buien. Dit was het NOS Journaal. Jongens, we zijn genomineerd voor de Nobelprijs. Dus verdubbel ik jullie salaris. Nou, dat klinkt niet best! Te veel galm? Voor een perfecte akoestiekoplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank.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 Langs de lijn, de Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond, het WK voetbal is ruim een half jaar... voordat het begint al beroofd van een van zijn sterren. De loting voor de play-offs koppelde namelijk Ronaldo aan Zlatan... oftewel Portugal aan Zweden. En Portugal wil host... Zweden... Straks meer over die kraker en natuurlijk ook aandacht voor de andere duels. Ajax moet morgen punten pakken in de derde groepswedstrijd van de Champions League. Celtic is de tegenstander en die ploeg was 12 jaar geleden ook de tegenstander in de voorronde. Dat duel liep voor de Amsterdammers uit op een deceptie. Akaat en Sutton. Ja, ja, ja, ja. De kopkracht van Sutton betekent uh, 3-1 en een nieuwe mokerslag voor Ajax. Komend weekend begint het schaatsseizoen echt, ja, kan je zeggen, met de NK-afstanden. Vandaag presenteerde de ploeg van Jack Ori zich voor het Olympische seizoen. Voor Stefan Groothuis een belangrijk jaar, want hij verwacht dat dit zijn laatste kans is op Olympisch Eremetaal. Ik wil het op de eerste plaats, wat voor mij belangrijk is, dat ik er plezier in blijf hebben. Dat ik wel op het hoogste niveau mee kan blijven draaien. En ja, op de een of andere manier misschien dat je toch een soort van wel op instelt dat dat ergens in het jaar, richting 36, dat wel ergens moeilijker gaat worden. Verder waren we op de wielerbaan in Amsterdam waar de Zesdaagse is begonnen. En we praten hierbij over de nieuwste aanwinsten van het Museum. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Gert-Jan Verbeek wordt trainer in Duitsland bij de eerste FC Nuremberg. Hij tekent morgen een contract voor 2,5 jaar bij de club uit noord bayern En dat belde Duitse media vanavond. Verbeek, die onlangs werd ontslagen bij AZ, wordt de opvolger van Michael Wiesinger. Eerder haakte de Oostenrijkse bondscoach Koller en oud-Manchester United-assistent René Meudenstein af als kandidaat trainer. De eerste FC Nuremberg staat niet echt goed op dit moment. Momenteel 16e in de Bundesliga en is dit seizoen nog altijd zonder overwinning. Ja, we hoorden het net al. Slatan Ibrahimovic of Cristiano Ronaldo. Ja, het zijn allebei grote voetballers. Maar één van de twee voetbaltoppers zal volgend jaar op het WK te bewonderen zijn. De andere kan geweldig op vakantie gaan. Wat is de oorzaak? Het Zweden van Slatan en het Portugal van Ronaldo... gaan in twee wedstrijden uitmaken welk land en naar het WK in Brazilië gaat. De Zweedse kranten zijn eensgezind over de loting voor play-offs... voor het WK-voetbal in Brazilië volgend jaar. Nachtmerrie koppen kranten als Expressen, avondblad The Darkest er en Metro, alle vier op hun website. Er is de enige paniek daar in Zweden. In de eerste reactie zegt de Portugese bondscoach Paulo Bento... dat beide landen elkaar niet veel ontlopen... maar dat hij er toch van uitgaat dat Portugal de schichting gaat overleven. We gaan erover praten met collega Ronald van der Geer. Goedenavond, Ronald. Dag, Jack. Wordt het een soort herhaling van vier jaar geleden... Ja, toen, uh, toen sneuvelde Zweden en uh, uh, slaat dan ook niet naar de, naar de WK... omdat uh, uiteindelijk in een pool met uh, Denemarken en Portugal Zweden derde werd. En speelde Portugal dus, uh, dus ook een rol. Twee keer speelde Zweden toen met 0-0 gelijk tegen, tegen de Portugezen en uiteindelijk kwamen ze dus niet in de play-offs. Dus er staat wat dat betreft nog een, uh, nog een rekeningetje open. Ja, en Portugal, uh, voordat we het eigenlijk vergeten zijn... plaatste zich vier jaar geleden ook niet rechtstreeks, hè? Nee, hij moest uiteindelijk in de play-offs uh, tegen Bosnië-Herzegovina uh, aan de bak. En nou, won uiteindelijk die tweestrijd wel. en mocht zich dus uh, met Ronaldo op het WK melden. Maar dus ook in, uh, in 2010 was er geen sprake van Slatan. Ja, dus dat zal... Uh... Wat, wat, weet je wat mij als eerste opviel vanmiddag? Ik weet niet of dat ook jouw gedachten waren. Er gaat natuurlijk altijd een, een, een, een gerucht, zo'n zo zweem... van ja, dit zijn gestuurde lotingen... Maar toen dacht ik, ja, dit, uh, dit is commercieel gezien geen, uh, geen gestuurde loting. Ik ben er blij om dat het een keer gebeurt. Ik vind het jammer ja. dat een van die grote spelers er niet bij zal zijn. We zullen ja. ons dan uh, totaal moeten uh, verlaten op uh, FIFA 14... om al die spelers uh, gewoon allemaal <laughs> te kunnen blijven zien. Wie zal dat, jij... speel dat speel je toch helemaal niet, man? Ja, maar dat speel ik tegen mijn zesjarige kleinzoon en ik verlies. <laughs> ik heb nu de handleiding uitgeprint om een keer van het te winnen... maar dat vertel ik hem niet. Wat leren we toch een hoop tijdens zo'n <laughs> ik... uitzending, Och, Ja, jongen, jongen, het is ongelooflijk. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> maar wie zal jij het meeste missen? Slaat dan of Ronaldo als hij er niet is? volgend jaar? Als je het mij persoonlijk vraagt... zou ik Slaatan het meeste missen? Euh, omdat ik ja, eigenlijk toch iets meer geniet... van, van slaatan. maar dat is een zeer persoonlijke keus. Het zijn natuurlijk twee grootheden... Euh, ja, die, die je met enige regelmaat ziet. Maar misschien... Is het voor Slatan wel zijn laatste kans op een, op een WK? Hij gaat inmiddels uh, bij het volgende WK is die dik over de 30. Kun je je toch ook voorstellen dat hij uh, dan niet meer voor Zweden uitkomt... en op een WK te zien zal zijn? Dus wat dat betreft zou ik uh, nu hopen dat Slatan uh, gaat spelen... en Cristiano Ronaldo kan dan de volgende keer weer, uh, weer aan de beurt zijn. Maar ja, het is kiezen tussen twee goede. Um, het zijn trekkers. Het is uh, de absolute top samen met, uh, met Messi. Dit zijn de smaakmakers van een toernooi. Ja, het is, het, is, het, is, uh, het is een hele lastige keuze. Dus mijn keuze gaat uit naar uh, nu om Slaatland te zien. Maar spreekt het ook een beetje mee dat wij het Zweden meer gunnen dan Portugal? Gewoon gezien de voetbalhistorie die bijvoorbeeld Nederland heeft met die beide landen? Ja, en ook natuurlijk het feit dat uh, in het verleden... er ook toch best veel Zweden in ons land actief zijn geweest. Nou ja, Ibrahimovic is daar een voorbeeld van. Zweden hebben van huis uit denk ik meer de gunfactor. En als we ja, natuurlijk gaan kijken naar de voetbalhistorie... van het Nederlands elftal, dan gunnen we Portugal werkelijk helemaal niets. <lacht> en, en ja, daar, dat, dat, zal, dat zal ook een, een rol spelen. Uiteindelijk denk ik trouwens dat, dat Zweden uh, wel een betere ploeg heeft. En dat Zweden wel een grote kans maakt om, om ervoor te zorgen... nu dat Cristiano Ronaldo, een van de absolute wereldserren... daar niet te zien is. Eerst uh, in Portugal. Uh, vier dagen later in Zweden... voor alle duidelijkheid 15 en 19 november gaan die wedstrijden plaatsvinden. Ja. Uh, ik heb ook even gekeken naar de cijfers. Jij ongetwijfeld ook. Onderlinge wedstrijden, in, uh, ja, het zegt niet veel. Hè? Want uh, uh, statistieken worden onmiddellijk veranderd... naar aanleiding van recente resultaten, maar toch... Uh, ja, drie keer Portugal, zes keer Zweden in 15 ontmoetingen. Uh, zes keer gelijk gespeeld. Alleen de, de Zweedse overwinningen dateren wel van enige tijd geleden. Dus wat dat betreft... Um, ja. Zou je kunnen zeggen dat, dat Portugal in statistisch opzicht wel een klein voordeel heeft. Maar dit zijn wel krakers. Dit, dit worden wel echt, echt grootse wedstrijden. En. Kijk naar het duel of de duels tussen, tussen Duitsland en Zweden. Daar heeft Zweden het eigenlijk laten liggen hè, tegen Duitsland. 4-4 teruggekomen van 4-0. Geweldig gespeeld. En uiteindelijk um, van de week 5-3 tegen, tegen Duitsland. Um, ja, daarmee. Uh, het maakt het maakte de Duitsers wel heel erg lastig. En dat wordt toch gezien als een van de betere ploegen van, uh, van deze wereld. En de Portugezen, dat is eigenlijk heel gek. Die zaten met Rusland in een pool. Uh, Rusland is daardoor één puntje meer dan Portugal. En als je dan kijkt, waar heeft Portugal. Portugal het nou laten liggen, 1-1 uh, tegen Israël, 3-3 tegen Israël, 1-1 tegen Noord-Ierland. Ja, dat zijn toch geen cijfers die liggen. En wat dat betreft denk ik toch dat, dat Zweden in het voordeel is. Een betere ploeg. Wordt vervolgd wat dat betreft, Portugal-Zweden. Er werd nog uh, een drietal uh, wedstrijden gekoppeld, zeg maar. Zes ploegen gekoppeld in drie wedstrijden. Uh, laten we die anders bekijken. Oekraïne-Frankrijk. Ja, um, Oekraïne natuurlijk een hele degelijke proeg. Frankrijk waar het rommelt, nu ook weer. Hè, omdat uh, Evra weer uh, een aantal analisten van de Franse televisie voor rotte vis heeft uitgemaakt. Het is nooit een eenheid. Um, toch denk ik uh, dat ze het voordeel hebben dat ze eerst uit moeten... en uiteindelijk thuis gaan spelen tegen Oekraïne. Ik denk daar dat Frankrijk toch favoriet is om zich te melden op het, uh, op het WK. Groot voetballand, uiteindelijk komt het met die Fransen altijd goed... Het is wel gek dat ze de laatste jaren wel altijd aan dat touwtje hangen... en heel hard moeten klimmen om uit de put te komen. Maar het gaat wel lukken, denk ik. Ja, het is buitengewoon vreemd, want ze hebben eigenlijk ook een hele goede generatie. Maar je zegt het terecht, geen eenheid. Dan ja. Griekenland, Roemenië. Interessant, omdat daar de nummer twee uit onze groep bij zit, hè? Roemenië. Ja, en, en hoe moeten we die inschatten tegen, tegen Griekenland? Griekenland was overigens wel een, een wens tegenstander voor bijvoorbeeld IJsland... waar we het zo nog over gaan, gaan hebben. Is dat zo? Ja, de, de, okay. de IJslanders willen allemaal graag tegen Griekenland spelen. en komen nee, maar, dus maar uit dat uiteindelijk... het er direct nog over gaat hebben... dat jij gewoon een regie nu overneemt. Ja, ja, ja maar nee, soms moet je jou ook een beetje sturen, Jack. Net als je kleinzoon. Ja. Dat moet we af en toe gewoon een beetje doen. Nee, ja, die, die, die interessante wedstrijd. Maar de, ja, wat mij betreft uh, heb ik daar geen voorkeur. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar het maakt mij niet zo heel veel uit. Ik denk dat de Grieken iets sterker zijn, maar je weet het. Ik, denk, wel. Het, ik denk het eerlijk gezegd IJsland-Kroatië dan. Je had het er al over. Ik wil je niet teleurstellen. Uh, IJsland gaat, uh, <laughs> gaat veel uh, interesse naar uit... omdat er natuurlijk een aantal IJslanders in de Nederland de competitie heel aardig spelen. Ja, Vim Bokersson, uh, Siktersson van Ajax, Paulson zit er ook op de bank van NEC... en dan nog Uitmondson van, uh, van AZ. En we vinden het natuurlijk toch altijd wel leuk als er uh, een ploeg debuteert. Nou zijn we daar natuurlijk met Bosnië al in geslaagd... maar uh, ja, IJsland erbij, hoog gunfactor dit land. Zou wel uniek zijn, een land met 300.000 inwoners... maar wel een bekende Zweedse bondscoach, Lagerbeck. Die heeft gezegd, wij hoeven voor niemand bang te zijn. Um, nou moeten ze uh, wel eerst thuis spelen... En vervolgens in Kroatië, in Zagreb... nou ja, we weten allemaal hoe het daar kan spoken... Uh, moeten ze het daar afmaken. Maar, zei Lagerberg vanmiddag al... Uh, wij scoren altijd. In elke wedstrijd hebben wij een doelpunt gemaakt. Ik vrees Kroatië niet. Uh, hou rekening met ons. En ja, ik... Ik denk dat deze jongens bezig zijn aan een missie die, die bijna niet kan mislukken. En ik heb van de zomer, dat waren dan weliswaar de vrouwen. Maar toch uh, gezien hoe een team van IJsland een eenheid kan vormen en hoe ontspannen dat gaat. Als die mannen uh, datzelfde vertonen, dan uh, denk ik dat dat wel gaat goedkomen. Ja, nou ja, ik zou er niet op wedden, want uit het verleden we weten we, zet je geld nooit op IJsland. <lacht> ik geef hem voor. <lacht> Oude <inkomper. Dag> Jack. <lacht> De en Mick Jagger met Don't Look Back, nummer uit 1979. Morgenavond speelt Ajax de derde groepswedstrijd in de Champions League. In Glasgow stuit de kampioen van Nederland op de kampioen van Schotland, Celtic. Op Celtic Park had de Amsterdamse club een oude bekende kunnen tegenkomen... namelijk Dirk Boerichter. De aanvaller verhaalde Ajax deze zomer voor de Schotse club... maar hij zal morgen niet van de partij zijn vanwege een blessure. Ik heb een, een schot op mijn enkel gehad al, al een paar maanden geleden... toen ik nog bij, bij Ajax speelde. Uh, Oeverstrijd tegen Osasuna... Um, ik wilde op goal schieten en uh, ik zag de tegenstander komen met een, uh, met een tackle. En ja, ik was uh, te gretig om die goal te maken en uh, ik besloot hem te schieten terwijl ik eigenlijk al moet inhouden. En volgens uh, ja, blokte hij me en uh, ja, verdraai ik mijn enkel en kom ik een kerderklap op mijn enkel ook. En, uh, ja, of niet verdraai ik mijn voet. En, maar in ieder geval uh, met een hoop pijn en, uh, en een beeldlast daarna uh, ja, zit ik er nog steeds mee. Als er één iemand is hier bij Celtic die weet hoe de krachtsverhoudingen tussen Ajax en Celtic liggen, dan ben jij het wel. Wat kan je daarover zeggen over die krachtsverhouding? Er wordt gewoon totaal verschillend gevoetbald. Ajax is van het mooie voetbal, van de opbouw van achteruit. Hier willen we ook voetballen, maar als het even niet kan, dan maar de lange bal. En gewoon bikkelen voor die tweede bal. En daar zijn ze... de collega's. Ja, de collega's gaat hij de aanvoerder. Maar, uh, nee, maar daar zijn we ontzettend goed in, weet je wel. We hebben een paar jongens uh, ook op het middenveld lopen die heel uh, technisch zijn en begaafd zijn. En uh, mensen kunnen wegsturen de diepte in. Uh, en we hebben ook een paar uh, verschrikkelijke bikkelaars erin lopen die uh, ja, op, op het uh, vechtgedeelte ja, ook het schil kunnen maken. En uh, ik denk in dat opzicht uh, doen we even Ajax niks onder en kunnen wij zeker uh, winnen. Waar moet Ajax voor vrezen? Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Buiten jullie, voetbalkracht, buiten jullie voetbalkracht, want je hebt ook een twaalfde man op de tribune. Hè? Want dat is hier zo, uh, ja, dat is echt een ding hier, hè? Ja, dat is uh, ongelooflijk. Vooral in de Champions League wedstrijd, Ik heb het nu een aantal keer mogen meemaken. Um, ja, dat is ongelooflijk. Uh, het hele stadion zit er tot nog toe uh, vol. Um, en als op een gegeven moment dat, dat deuntje hoort van, uh, van de Champions League, weet je wel, en we staan op een rijtje, dan, dan nou, dat, dat geluid wat dan uit de stadion komt, dus, oh, dat is ja, ongelooflijk gewoon. Die mensen kunnen zoveel lawaai maken. En het gaat de hele wedstrijd door, hè? Het gaat heel wij door, door, ja. zeker ook als, als Celtic een beetje goed voet de mat legt en kansen creëert, ja, dan, uh, dan gaan ze aardig tekeer. keer. Ja. Dat is fantastisch. Dat krijgt een uh, extra kracht door eigenlijk. Is dat iets waar je, wat je, waar je denkt van waar Ajax van door geïmponeerd zou kunnen worden? Ik denk dat elke ploeg hier wel geen zo van zou kunnen worden. Ik had gehoord dat uh, Messi en, en, en Xavi en Iniesta vorig jaar, toen ze die wedstrijd 2-0 verloren hadden... En na de tijd hadden gezegd dat, uh, dat die... die waren zoveel onder indruk en die hadden volgens mij opmerking gemaakt van... Uh, elke voetballer moet gewoon een keertje hier gevoetbald hebben om dit mee te kunnen maken. Want het is ongelooflijk. Je hoorde Dirk echt in een gesprek met Han Kok... Zijn werkdag zag er nog niet op, want hij ging ook nog even praten met Virgil van Dijk. Ook hij is nieuw bij de Schotse club, maar zijn competitiestart is een stuk voorspoediger verlopen dan dat van Boerrichter. Sterker nog, de verdediger wordt steeds vaker in verband gebracht met het Nederlands elftal. Ja, het gaat, uh, het gaat goed. Uh, het begon een beetje moeizaam. Maar het, gaat, uh, het gaat, gewoon, gaat gewoon goed en ik wil gewoon die lijn uh, ja, gewoon helemaal doortrekken en dan... Uh, ja, gewoon een goed seizoen draaien. Ja, hoe komt het dat je, dat je hier zo snel aangepast hebt en dat je hier zo precies in het team gevallen bent? Uh, ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb niet echt problemen met, uh, met aanpassen. Dat heb ik nog nooit gehad eigenlijk, maar het is altijd wel lastig als je in een nieuw land uh, een nieuwe manier van spelen. Alles op en eraan als je daar uh, aan moet, aan moet wennen. Ja, dat heeft uh, bij mij nu uh, in het begin door een blessure heeft het wel even moeite gekost, maar voor de rest ging het, uh, ging het prima. Dus... Uh, ben ik er wel tevreden over. Ja, je maakt een hele zelfbewuste indruk in het veld. Ja, dat, die uitstraling heb ik inderdaad. Maar ja, kijk, als je, als je speelt, moet je, moet je gewoon vertrouwen hebben in jezelf. En uh, je speelt niet voor niets op, op dit niveau en dan moet je dan ook uitstalen, denk ik. Ja, hoe is het om al die grote wedstrijden te spelen op het moment? Ja, geweldig, geweldig. Uh, het zijn droomwedstrijden natuurlijk. Ik zit in een droompool. En... Uh, ja, Het is gewoon geweldig uh, dat je tegen Barcelona mag spelen en uh, Milan en uh, nu Ajax weer. En dat is, uh, dat is geweldig. Ja. Hoe schat jij de krachtsverhouding tussen jullie en Ajax? Uh, weet ik niet. Uh, ik weet wel dat Ajax gewoon een uitstekende ploeg heeft. Uh, goede individuele spelers, en, uh, maar wij ook natuurlijk. En, uh, ja, het worden twee belangrijke, hele belangrijke wedstrijden voor, voor beide teams. En, uh, en wij gaan ons goed uh, daarvoor voorbereiden. En dan uh, zullen we wel zien uh, hoe het voorstelt. Ja. Nu zeker ze bij Ajax over die, die wedstrijd tegen, tegen Celtic. Dan denken ze, als we punten kunnen pakken in deze pool... is het misschien wel in die wedstrijden. Is dat bij jullie ook zo? Alleen dan uh, juist precies andersom? Uh, ja, ik denk het wel. Maar hoe wij bijvoorbeeld tegen uh, AC Milan hebben gespeeld... Ja. Uh, zat er natuurlijk hartstikke uh, veel meer in. En dus uh, ja, we weten dat we gewoon nog deze groep uh, verder kunnen komen maar we moeten wel deze cruciale wedstrijden van de Ajax moeten met uh, resultaat eraf gaan ja. Wat vind je van Oranje? Hartstikke ik uh, mooie uh, mooie kleur natuurlijk ook en uh, het zal natuurlijk een eer zijn om uh, dat shit te mogen dragen. Heb je het gevoel en de indruk dat het er aan zit te komen dat jouw kans in het grote Oranje gaat komen? Um, ik weet het niet. Uh, ik wil natuurlijk, uh, wat ik al zei, die lijn doortrekken die ik nu te pak heb en dat is een uh, goede lijn volgens mij en. Um, ik moet het nog wel nog meer laten zien in de grote wedstrijd natuurlijk. Het, uh, ik heb nu pas twee achter de rug. Maar goed, tot die tijd dat die, uh, dat die uitnodiging nog niet is gekomen of niet gaat komen... dan wil ik me daar ook helemaal niet mee bezig gaan. In ieder geval weet hij dat uh, heel veel Nederlanders hem morgen zullen volgen... en hun conclusies zullen trekken naar aanleiding van zijn spel... van dus van Ferger van Dijk met Celtic. Ajax trainde vanavond in het Celtic Park. We praten erover met Bas Stigler. Bas, goedenavond. Hallo, Jack. Uh, de wedstrijden tegen Celtic, zijn dat nou de wedstrijden waarin Ajax de punten moet pakken? Ja, dat gevoel heb ik eerlijk gezegd wel. Omdat uh, in de pool waar natuurlijk Barcelona en Milan ook zitten... je eigenlijk het gevoel hebt dat het daar niet zozeer tegen te halen is. Hoewel Milan thuis natuurlijk voor Ajax redelijk goed bevallen is. Behalve dan die laatste paar seconden. Maar vooraf zeg je, ja Celtic, als je wat wil in de pool... en of dat nou tweede worden is of derde... dan zal je het wel moeten doen tegen Celtic. En dat begint dan met een uitwedstrijd. Maar dan moet je dan in ieder geval zorgen dat je er niet verliest. Er werd vooraf gezegd, die zes punten tegen Celtic, nou oké, okay, dan moeten we de rest ook nog even pakken. Dat optimisme van toen, is dat inmiddels veranderd in realisme? Ja, kijk, Ajax is niet gek. Die weten natuurlijk ook best wel dat ze in de Champions League te maken hebben met wetten die niet meer zijn, zoals laten we zeggen tien jaar geleden. En dat je als Nederlandse ploeg, nou ja, voorzichtig moet zijn in je voorspellingen en dat je als Nederlandse ploeg eigenlijk bijna nou ja, nederig gaat, misschien wat te ver... maar je wel zo realistisch moet zijn dat je weet dat elk punt dat je pakt meegenomen is. Uh, toch tegelijkertijd bij de persconferentie straalde, vond ik Frank de Boer, wel zelfverzekerdheid uit... en hij had toch in ieder geval ook wel het gevoel dat uh, Ajax met, nou ja, laten we zeggen, goed gemutst naar Schotland was gekomen. Als je ziet, uh, ook de wedstrijd tegen Milaan... Uh...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 Ja, wel. Ze zijn ook met 19 uh, mensen hier naartoe gekomen. Normaal vliegen ploegen eigenlijk altijd met 18 spelers uit nu met 19. Um, twee spelers waar een verhaal bij hoort. Dat is allereerst natuurlijk Moysander, Sander. Die wel als 19e man aan die selectie is toegevoegd. Dat is voor het overige de selectie zoals hij was tegen Twente. Die heeft natuurlijk een probleem met zijn knie. Speelde niet tegen Twente. En ik vraag me af of hij morgen in staat is om te spelen. Want hij heeft een deel van de training weliswaar meegedaan. Maar ook een belangrijk deel niet... En toen is hij eigenlijk aan de zijkant van het veld wat extra oefeningen gaat doen, alleen. En nou zegt het niet altijd alles, maar mijn ervaring is toch... dat spelers die niet volledig meedoen met de groep op de laatste training... en aangepast moeten trainen... dat daar toch meestal op de wedstrijddag een streepje doorheen gaat. Nou is het probleem wel dat de tweede speler met een verhaal is van Rijn. Die is ook niet oksel fris. Daarvan wordt gezegd, nou ja, die is 70, 80 procent... Um, zou je die allebei moeten gaan vervangen... dan kom je echt wel een beetje in de problemen. Want dan moet je gaan schuiven met Veldman... die je eigenlijk het liefst als vervanger van Zander zou willen opstellen. Dus die zou dan rechtsbek kunnen worden. En dan moet je Van der Hoorn in het elftal brengen. En ik denk dat Frank de Boer dat wel wil gaan voorkomen. Dus dat hij wel gaat proberen om, uh, om te zorgen... dat hij in ieder geval één van die twee in het veld kan brengen. Wordt er ook nog gedacht aan blind als rechtsbek in dat geval? Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar dan ga je nog meer schuiven... en nog meer zekerheden uit je achterhoede weghalen. En de ervaring is dat trainers dat toch liever ook niet willen. Als je er dan nog één of twee over hebt, in dit geval Denswil en Blind... die er normaal staan, laat die dan in vredesnaam staan. Maar alles kan. Um, Frank de Boer, voor hem is Celtic Park niet echt nieuw, hè? Nee, Frank de Boer heeft natuurlijk gespeeld bij Glasgow Rangers... de grote concurrent van Celtic. Die heeft uh, dat één seizoen gedaan, dat was in 2004... toen hij vertrok bij Galatasaray, de Boer... Um, toen heeft hij twee keer gespeeld tegen Celtic. Eén keer in de bekertoernooi en één keer in de competitie. En twee keer heeft hij verloren. En daar werd hij ook nog wel fijntjes aan herinnerd... door een aantal uh, Schotse journalisten. Al was het maar, omdat uh, zijn directe tegenstander... dat was toen ene Hendrik Larsson... nog wel eens een de winnende goal heeft gemaakt ook. En de boer zei het nou, na, dat was... hij zei dat met een grote glimlach trouwens... dat is natuurlijk puur geluk, die goal... Wat er gebeurde is dat de boer geloof ik bij een kop, die wel eigenlijk net een half metertje tekort kwam. En dat <laughs> Larsom vervolgens de bal hard in de kruising schoot. Um, dus hij heeft wel ervaring. Um, maar niet zo positief. Loeren naar de tweede plek betekent dat je twee keer zou moeten winnen van Celtic. Uh, loeren naar de derde plek betekent dat je in ieder geval morgen niet mag verliezen. Ja, dat is het. En um, ik denk dat als ik Frank de Boer, wat ik zei, een beetje tussen de regels door hoor. Heb ik het gevoel dat hij eigenlijk liever uit wil stralen dat hij niet wil verliezen... dan dat hij nou per se wil winnen. Zeker in zo'n uitwedstrijd waar, zeg ik er dan maar bij... de sfeer werkelijk fenomenaal is. Want dit is eigenlijk een van de plekken in Europa... waar je het meeste lawaai tegen je krijgt. Venabatje is berucht. Frank de Boer, die de vraag uiteraard ook daar wel over kreeg... zei, want hij heeft natuurlijk bij Galatasaray gespeeld... tegen Fenerbahce, dat staat wel hoog op het lijstje. Barcelona, Real Madrid is enorm, maar misschien is dit wel... Um, de meest lawaaiige, luidruchtige... als Celtic en Glasgow Rangers tegen elkaar spelen. Uh, Deli Blind schoof ook nog even aan bij de persconferentie. Die uh, zei ook nog dat hij zich ook wel verheugde op die sfeer. Ja, ik heb het alleen van horen zeggen... dat het uh, ja, ontzettend mooi is om hier te spelen. En, uh, ja, ik denk dat het alleen maar geniet is... om uh, ja, voor te spelen met, in een stadion met zoveel uh, sfeer, zeg maar. En uh, ja, ik geniet er altijd uh, heel erg van. En ik denk dat uh, heel veel spelers dat doen... En, uh, ja, wat de trainer zei. Wanneer het al uh, gaat, dan uh, moet je gewoon scherp zijn en gefocust. En uh, ja, dan valt er eigenlijk al een, een deel van je af. Dat was Daddy Blind, die het verleden week meemaakte in Turkije. Ja, de en enige oplossing is gewoon beter spelen dan je tegenstander. En ineens is het zo stil. Dat bleek uh, in het stadion van Venerbahce. Je hoorde dus ook uh, uh, Bas Stichler uiteraard met uh, datgene wat er vanavond gebeurd is op de training. Vanaf morgenavond uh, half negen kunt u hem horen als uh, een van de twee verslaggevers. Samen met Andy Houtkamp doet hij verslag van die wedstrijd Celtic-Ajax. is all Travis, en ik bedacht me, als je dat vertaalt... Euh, dan zou je zo eens kunnen zeggen van, waarom ben ik altijd de pineut? En ik vraag me af, dan ga ik straks opzoeken, wat is nou het woord pineut? Nou, oké. Okay. Alle ogen zijn morgen dus gericht op Ajax-Celtic... maar in dezelfde pool staat nog een wedstrijd op het programma... AC Milan tegen Barcelona. Een klassieker inmiddels, die morgen wordt gevolgd door Jeroen Gruter. Goedenavond, Jeroen. Jack, goedenavond. Het blijft een klassieker, hè? Of is Milan alleen nog maar in naam de toeplog van welier... Ja, dat is een goede vraag. Uh, natuurlijk gaat het niet zo heel erg goed met Milan. En natuurlijk is Milan niet meer zo sterk als het, uh, uh, laten we zeggen, een decennium geleden was. En natuurlijk is uh, Milan ook niet van de klasse van Barcelona. Maar die twee ploegen tegen elkaar, die zorgen toch altijd voor iets bijzonders. En die hebben veel tegen elkaar gespeeld de afgelopen jaren. En vorig jaar nog in uh, de achtste finale was hier Milan tegen Barcelona gewoon 2-0 voor Milan. En moest Barcelona dat met een uiterste krassingsspanning goed maken in Kamp Nou. En we wonnen het met 4-0. Maar dat, dat geeft toch wel een klein beetje aan... dat een wedstrijd tegen Milan niet zomaar gewonnen is. Nee. Wat verwacht jij morgen van die wedstrijd? En met name van de opstelling bij Barcelona? Nou, de wedstrijd op zich denk ik dat ze behoorlijk open kunnen gaan spelen. Voor Milan is dit een goede gelegenheid om bonuspunten te pakken... want dat zijn in principe de wedstrijden tegen Barcelona... waarvan wordt gezegd en waarvan het logisch is dat het de sterkste ploeg is in de pool. En thuis hebben ze dus al wat in de melk te brokken. En Barcelona, ja, dat zal waarschijnlijk toch gaan spelen in de sterkste opstelling. Dat is de laatste seizoenen steeds zo geweest. En volgens mij wijkt Martino niet van die lijnen af... Messi is weer beschikbaar. Dus ik ga ervan uit dat Messi ook gaat spelen morgen. Ja, Pujol was er ook weer voor het eerst bij het afgelopen weekend. Verwacht je die ook? Of gaat hij die rustig brengen? Ja, misschien dat hij die wat rustiger gaat brengen. Omdat het natuurlijk een speler is met een enorme historie van blessures. Hij is er nu weer een half jaar uit geweest. En viel inderdaad in in de wedstrijd tegen oost afgelopen weekend. Dus ik zou me kunnen voorstellen, omdat het ook niet helemaal noodzakelijk is om op te stellen... dat Pujol op de bank begint. Maar... Ja, dat is een kwestie van afwachten. En bij Milan, wie ontbreken daar? Nou, de kans is groot dat uh, Balotelli op de bank begint. Die ja. uh, heeft een lichte hamstringblessure opgelopen. En uh, ja, dat is een typische blessure waar je toch niet uh, direct uh, iets mee wil riskeren. Dus het zou kunnen zijn dat, uh, dat hij op de bank begint. Ik ben heel benieuwd of... Uh, Allegrie het aandurft om met de Kaka te gaan beginnen... ...die natuurlijk ook nog maar weer net terug is van een blessure... ...en uh, afgelopen weekend uh, voor het eerst een wedstrijd speelde... ...sinds de terugkeer in, uh, in Milaan. El Sharabi is nog altijd uh, geblesseerd. Dus het is, uh, het is ook wat dat betreft uh, afwachten. Maar goed, over uh, een uurtje of uh, twintig hebben we de opstelling... ...en dan weten we alles. En dan vertel je het ons ook, hè, denk ik. Mm -hmm. Moet ik even over nadenken. <laughs> Welke uitslag is het gunstigst voor Ajax? Ik denk dat het uh, veruit het gunstigste is als uh, Barcelona wint. Dat Barcelona gewoon eigenlijk, eigenlijk alles wint. we zo kijken naar de pool, dat Barcelona gewoon wegloopt van alles en iedereen. Ja. En dat er dan een situatie ontstaat waarin uh, Milan, Celtic en Ajax gaan proberen voor die tweede en, uh, en ook derde plaats te gaan spelen. Die derde plaats is natuurlijk ook belangrijk, met oog op de Europa League. Hoe ga jij nou morgen zo'n wedstrijd becommentariëren voor televisie? Je doet die wedstrijd, je zit in die wedstrijd, je bereidt je fantastisch voor. Kijk je dan ook voorzichtig nog of er ergens een monitor op Celtic-Ajax staat? Niet vanwege Ajax, maar met name vanwege Celtic? Ik hou de uh, tussenstand uh, nou letterlijk in de gaatie. Ja, Voor zover mogelijk wel, ja. Ja, ja, ja. Want uh, één ding is duidelijk. Uh, jij hoopt dat Celtic uiteindelijk doorgaat? Samen met Ajax. Dat zou mooi zijn. Dat is de mooiste. Je geeft een uitstekend antwoord. Dankjewel, Jeroen. Veel plezier morgenavond. Oké, okay, Dick. Nigel de Jong heeft dinsdag een basisplaats bij AC Milan... dat Barcelona treft in groep H van de Champions League. Zo verklapte namelijk Milan-coach Massimiliano Allegri... aan de vooravond van de kraker de Jong en Filip 6 gaan spelen... omdat ze er dit weekend uh, niet bij waren. Beide spelers waren geschorst voor het competitieduel met Udinese. En uh, ja, we gaan het afwachten allemaal morgenavond... Het wordt een heet avondje, niet alleen voor Milan en Barcelona, maar zeker voor Ajax daar in Glasgow op Celtic Park. De schaatsers die worden onrustig. En als die onrustig worden, dan weten we dat het allemaal weer gaat beginnen. Want aan het eind van deze week kunnen ze op de, EK, of de NK, moet ik zeggen, afstanden. eindelijk eens testen hoe ze er echt voor staan. aan het begin van dit Olympisch seizoen. Voor Kjeld Nuis en Steven Groothuis is dat niet anders. Steven Dalenbout. De twee sprinters van Brand Loyalty hebben allebei een matig seizoen op de 1500 meter achter de rug. En dus ging deze zomer het roer om. Of in ieder geval een beetje. Om te zorgen dat ze straks op de Spelen niet alleen op de 1000, maar ook op het koningsnummer kunnen vlammen... herschreef trainer Jack Ory het zomerprogramma. In het kort gezegd, ze moesten meer doen. Drie uur fietsen in plaats van twee. Kjeldnuis. Vorig jaar was gewoon mijn basisconditie uh, niet goed genoeg. En dat zag je op 1500. Je was gewoon te wisselvallig. En uh, dat hoop ik dit jaar gewoon wat constanter te doen. En ik denk dat ik met uh, de trainingsarbeid die ik nu gedaan heb... dat dat gewoon een stukje beter is geworden. Ja. En dat moet je aandurven. Uh, en ik denk dat ik dat dat kan. Uh, het is ook een gok, want ik... Uh, ja, weet je, het is voor een sprinter gewoon heel, heel moeilijk om... als je meer duur gaat doen... Zeg maar dat je bang bent dat je je sprint kwijtraakt. Ja. Maar uh, dus af en toe kreeg ik een schema van... ja, ik denk, hey, ja, okay, ik, ik wil wel nog hard openen, weet je wel. Maar ja, als je dan in je Fietstest of bijvoorbeeld een wedstrijd in de zomer gewoon weer perretjes rijdt, of, uh, of, of een nieuwe piekvermogen strapt, weet je, dan geeft dat gewoon ontzettend veel. Uh... Ja, dan word je even... Ja. Die bevestiging heb je er zelf. Uh, die bevestiging dat, je, dat het niet ten koste is gegaan van bijvoorbeeld jouw duizendmeterwerk. Precies, en dan heb je dat toch nodig. Uh, met oké, okay, ja, hier gaan we mee door. En ook Groothuis, sprint in 2012... heeft er deze zomer alles aan gedaan om dit seizoen de 1500 meter beter aan te kunnen. Nou ja, de gewenste uitwerking is natuurlijk dat we gewoon die 1500 wat beter doorkomen. De laatste ronde, uh, de duizendmeter dan misschien ook nog wat pakken op die laatste ronde. En uh, vooral, ja, omdat dat... Voor mij uh, en voor een aantal bij ons in de ploeg natuurlijk uh, het vooral draait om de 1500 en de 1500. Ja. En uh, ja, dit jaar is, is die 500 wel van minder belang wat dat betreft. Kjeld, nou u zei, ik ben uh, meer duur gaan trainen, hè? langere trainingen in plaats van twee uur fietsen, drie uur fietsen. Is dat ook iets, is dat op dezelfde manier voor jou uh, uitgevoerd, dat programma? Ja, Kjeld en ik uh, die draaien gewoon nagenoeg hetzelfde programma. Dus dat, uh, dat geldt voor mij inderdaad ook. En dat is toch wel echt... Uh, ja, met het idee om, uh, om die laatste ronde beter door te komen. En uh, daar zit vooral nog veel winst in. Die topsnelheid bij ons zat, zat niet heel veel winst meer in. Daar uh, dat, dat kan je op een WK sprint misschien nog wel wat uh, winst pakken. Maar de grote klappen vallen nogal te halen in die laatste rondes. Uh, en daar hebben we een aantal wijzigingen gedaan. Onder andere meer duurfietsen. Dat is niet het enige overigens. Maar goed, uh, we hebben een aantal dingen veranderd. En, uh... Je weet, je weet hoe het is om te vliegen op zo'n 1000 meter, op zo'n 1500 meter. Um, maar vorig jaar was het, zoals je al zei, iets minder. Hè? Ben je op zoek weer naar dat, naar dat gevoel, naar het vertrouwen? En ben je misschien ook wel bang dat het nog even wegblijft? Mm, nou ja, natuurlijk ben je daarna op zoek. Inderdaad ook technisch, omdat ik afgelopen jaar fysiek uh, van het begin af aan er gewoon belabberd voor stond... Ja, dan merk je gewoon meteen dat het technisch ook moeilijk is om de, om, om de dingen goed te doen. En dat heeft nogal een tijd uh, doorgespeeld. En uh, ja, dat, natuurlijk hoop je nu gewoon uh, vrij snel weer uh, uh, het technische niveau te pakken van eigenlijk die vier jaar voor afgelopen jaar. En uh, ja, die bevestiging die, die wil je graag ook even krijgen in de grote wedstrijden. Uh, gelukkig heb ik nog wel een World Cup gewonnen aan het einde van het afgelopen jaar. En NK Sprint, dus je weet ook dat het nooit helemaal weg kan zijn. Uh, maar het is natuurlijk lekker als je een reeks van een aantal belangrijke wedstrijden... goed kan rijden en daar gewoon uh, kan knallen en, uh, en, en technisch de boel goed neer kan zetten. Ja. Het Olympische vuur brandt in de ogen van Groothuis en Nuis. Zoals bij elke schaatser zit het zwaarste trainingswerk er nu op. Het is tijd voor Olympische dromen. Hier leef je voor en uh, uh, tuurlijk uh, droom je ervan. En... en, en uh, maar aan de andere kant is het ook... je hebt zoveel training gedaan, je hebt een hele zomer hard getraind... en je moet ook op een gegeven moment eventjes de rust vinden... en, en jezelf vertrouwen dat je er genoeg aan hebt gedaan. En dan, dat is ook heel, heel belangrijk, denk ik. Voor Groothuis is er misschien nog wel meer druk dan voor Nuis. Want Groothuis realiseert zich dat de Spelen van Sochi... waarschijnlijk zijn laatste zullen zijn. Dat denk ik wel, ja. Die kans is wel heel groot. Uh, ik zal het nooit uitsluiten, maar uh, ik denk niet dat ik nog doorga... tot en met de volgende Spelen, want dan ben ik 36. Maar uh, nou ja, goed, Bob de Jong doet het ook uh, en die doet het nog heel goed. Dus het kan, kan misschien wel, maar uh, ik verwacht dat ik, uh, dat, ik, dat ik dat niet doe. Waarom niet? Ik ben je er klaar mee dan? Of hoe, hoe werkt dat? Ja, dat? ja, dat is een goede vraag. Ik ga niet eens een goed antwoord of zo geven. Kan ik kan niet echt een... Uh, ja, inderdaad, misschien dat je er een soort op, op instelt dat je... Uh, dat ik, dat ik, ik, ik wil het op de eerste plaats, wat voor mij belangrijk is, dat ik het plezier, nou, heel logisch plezier in blijf hebben. Dat ik wel op het hoogste niveau mee kan blijven draaien. Uh, nou, dat zijn echt de belangrijkste dingen. En ja, op de een of andere manier misschien dat je toch een soort van wel op instelt dat, dat, dat ergens in de jaar richting 36 dat wel ergens moeilijker gaat worden. Maar daarom zeg ik van, dan sluit ik het nooit uit. Stel dat je het zoals Bob kan blijven doen, uh, op het allerhoogste niveau mee kan strijden, dan, uh, ja, dan sluit ik het niet uit. Maar ja, ergens hou je toch ook wel rekening mee dat, je, dat, je blijft, dat, dat het een keer minder gaat worden misschien. van Dire Straits met Walk of Life. Als ik het heb over bier, bitterballen, zakenmensen en topsporters... Ja, dan heb ik het toch eigenlijk wel over de Zesdaagse. Die komende week is namelijk die mix weer terug te vinden... in het Velodroom in Amsterdam. Bekende namen van de weg, zoals Pim Lichthart en Jens Maudis... nemen het op tegen erkende baanrenners... Maar een grote publiekstrekker is er dit seizoen niet. Frank Boulet, de organisator van de Zesdaagse in, in Nederland, doet er alles aan om dat wel voor elkaar te krijgen voor de Zesdaagse van Rotterdam. Die in januari staat gepland. Je hoort een reportage van Sebastian Timmerman. Lopen in de tunnel van het uh, velodroom in Amsterdam de trap op, het uh, middenterrein op.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 Dus uh, die hebben niet meer de vaste waarden zoals slippen, Stam. Ja, aan de andere kant, nou, hij komt toevallig binnenlopen hier, hebben we uh, Pim Lichtaard. Toch ook geen kleine jongen, dacht ik zo, uh, die hier dan wel weer rijdt. Dus ja, het is een beetje geven en nemen. Het staat wat minder vast van tevoren wie er aan het vertrek staan. De beste Nederlander in het NK op de week 2011 in Dinkeland. En dat jaar ook goed voor de zegenbloemen in de hel van het Bergeland. En wordt steeds sterker, dames en heren, Pim Lichtaard.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 Ja, dat hoort erbij bij de Zesdaagse, dus ik vind het leuk. Jij bent uh, een van de, nou ja, toch niet zo heel veel profrenners in Nederland... die, die zeg maar deze wedstrijd nog meepakken. Jens Maurits, Raymond Kreder zijn andere voorbeelden. Maar het is wel eens meer geweest in het verleden. Ja, het is zeker meer geweest. En, uh, ja, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ik kom ook Noord Holland vandaan. Uh, en uh, ja, Ik zie niet in waarom niet. Uh, het, is net een, uh, het sluit mooi aan op het wegseizoen. En uh, ja, waarom de rest het niet doet, ik weet het niet.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 Ja, ja, dat hoort er nu ook bij. Dus uh, normaal breng ik die voor een week weg. En nu uh, gaat hij overal mee naartoe. De Zesdaagse nu uh, van dit jaar. Um, hoe kijk jij ja, hoe de Zesdaagse er momenteel voor staat? Ja, jongens als, uh, als Jens Mouders. Uh, de kreders die er altijd zijn. Uh, ja, dat vind ik mooi om te zien dat die jongens uh, erbij zijn. Ik denk Lichthart ook uh, aan een uh, goede maat gekoppeld. Uh, uh, maar zo Ik denk dat dat gewoon super goed is voor de Zesdaagse dat die meedoen.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 Uh, maar ik denk dat een jongen als Mark Cavendish dat zeker is. Ik weet zelf ook dat hij uh, die ambitie heeft om, uh, om ook weer dingen terug op de baan te doen. Uh, die ook misschien goed passen in zijn voorbereiding op zijn, op zijn wegseizoen. Of ben je stiekem al bezig met hem voor Rotterdam? Ja, dat zijn we ja. ja. Dus ik hoop dat het goed komt. En hoe groot is die kans? Dat weet ik niet. Echt niet. Geen flauw in hem. Ja. Hoe zou je nu uh, dit deelnemersveld willen categoriseren, om het zo maar even te ja. zeggen? Wat hier deze week aan de start staat? Uh, ik zeg nu een zeventje. Uh, maar dat komt misschien omdat ik het te veel uh, rela relateer aan zeg maar, de voorgaande jaren. Maar het kan ook zomaar uh, dat ik zeg over een paar dagen, nou het is toch een 8,5. Want juist doordat er niemand is die echt favoriet is, kunnen we hele mooie wedstrijden zien. Dat zei Frank Boulet, de organisator van de Zesdaagse van Amsterdam... die nog duurt tot zaterdagavond. En opeens dacht ik aan 47 jaar geleden... toen ik weer de eerste Zesdaagse in Amsterdam zag. Heel lang niet geweest toen, in 1966 in het rijgebouw in Amsterdam. Winnaars Frits Pfenninger met Peter Post. De tijd vliegt. We hebben uitslagen in de Jubilee League. Waren het niet dat ik op dit moment uh, absoluut die niet voorkrijg. Dus we gaan eerst even praten met Guido Vader. Uh, Guido, goedenavond. Goedenavond, Jack. Uh, er er komt weer iets in uh, het museum van Feyenoord bij... waarvan ik uh, het bestaan uh, in zoverre wel wist... maar niet wist dat het voor een museum uh, echt uh, geschikt zou zijn. Vertel. Ja, nou, wat erbij komt, dat is een, uh, meer een aardigheidje. Uh, in zoverre, we hebben gemeend om Graziano Pelle... een plekje te ge moeten geven in ons museum. Ja. En hij heeft daarvoor de bal geschonken waarmee hij zijn eerste hat scoorde in Van Feyenoord. Maar wat uh, uh, meer de stof doet opwaaien, geloof ik... is dat hij ook het kammetje uh, heeft geschonken... en de gel waarmee hij zijn uh, fameuze pelletlook uh, voor elkaar komt. Dus, maar de, dat heeft nu... Ja, maar ik kan me ook wel iets bij voorstellen. Want dat zijn juist de leuke dingen die in een museum... dat je zegt, hé, hey, kijk nou eens. Ja, precies. Je probeert ook wat extra leuke dingetjes uh, te doen. Je kan het hele museum wel voorhangen met shirts, schermers en voetbalschoenen... Maar je moet daaromheen natuurlijk ook wat uh, laten zien voor mensen... en met name voor kinderen uh, zijn dat de leuke dingen om eruit te pikken. En ja, we hebben natuurlijk meer bijzondere dingen... zoals de mail van uh, Eddie die, uh, uh, Treitor en ja. het brilletje van Joop van Aal, Dus in dat rijtje past het. Even voor alle duidelijkheid, uh, het is nu vakantietijd. Uh, als men naar het Feyenoord Museum wil, uh, is dat iedere dag open? Uh, het is vanaf woensdag, uh, vanaf woensdag open. Okay. Dus, uh, maar morgen nog niet, dus de mensen kunnen nog even voorbereiden... op de tocht naar Rotterdam, maar vanaf woensdag zijn we weer geopend. En dan zien ze het kammetje en de gel. Nee, en nog veel meer hoor. Want ja, ja, ja, dan, uh, ja, duidelijk. Maar een, een voetnootje Nee, is mooi. Nou. Dank je wel, dank je wel. Graag gedaan, Jack. We hebben uh, een uitslag in de Jubilair League. VVV Venlo verplettert het Jong Ajax met 5-1, twee keer Leon de Kogel, twee keer Randy Wolters en één keer Prins Rijkomar. Uh, dat zijn de de schutters voor de Venlonaren en VVV Venlo klimt daardoor door die zegen... naar de zesde plaats op de ranglijst. Vijf punten achter koploper Dordrecht en dan voetbal in het buitenland. Crystal Palace tegen Fulham eindigt uiteindelijk in 1-4. Maarten Stekenburg maakt zijn rentree doel bij Fulham... in de Engelse Premier League en Stekenburg speelde voor het laatst op 17 augustus... en lag er sindsdien uit met een schouderblessure en nog een uitslag uit Spanje. Celta de Bigo tegen Levante 0-1.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 John, Me John Mayer met uh, Wildfire. Morgen overmorgen in het op donderdag in een Heinekenhal. Eh, oud voetbalprof en journalist Dick van der Polder is overleden. De oudspeler van Excelsior, die jarenlang het gezicht was van de Rotterdamse sportpers... stond vooral bekend om zijn eerlijke en kritische kijk op voetbal. Hij had het altijd met coaches over inhoudelijk voetbal, over tactiek. Hij werkte voor het Vrije Volk, Rotterdams Dagblad en Radio Rijnmond. Dick van der Polder is 79 jaar oud geworden... en laat dus weer een monument in de voetbaljournalistiek... Uh, ja, het huidige bestaan. Dick, we zullen altijd aan je blijven denken. Uh, morgen is langs de lijn om half negen. Met uiteraard de live verslag van de wedstrijd tussen Celtic en Ajax. En uh, ook via het matchcenter wordt u dan op de hoogte gehouden van alle andere wedstrijden. Die morgenavond gespeeld worden in de Champions League. Straks is er het oog op morgen. Met datgene wat ons bezighoudt uh, buiten de sport zou je kunnen zeggen. De presentatrice is even Jinek. Veel plezier en wij horen elkaar binnenkort hoor je. Dag.